Bij een aanval van een Nederlandse F-16 in Irak zijn in 2015 zeker 70 burgers gedood... ...zeggen bronnen tegen de NOS en NRC. Het ging om een bombardement op een fabriek van IS waar autobommen werden gemaakt. Bij die aanval werd een complete wijk verwoest in de Iraakse stad Havidja. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt waar Nederland heeft gebombardeerd in Syrië en Irak... ...en hoeveel burgerslachtoffers daarbij zijn gevallen. Het kabinet wil geen mededelingen doen over concrete aanvallen... ...en burgerslachtoffers vanwege de veiligheid. Boeren willen er zelf voor zorgen dat de schade die is ontstaan aan het Malieveld in Den Haag wordt hersteld. De boeren demonstreerden woensdag tegen de stikstofmaatregelen van de overheid. Gisteren maakte eigenaar Staatsbosbeheer bekend dat bij het protest het grasveld flink beschadigd is. Omroep West meldt dat het niet bekend is of Staatsbosbeheer gebruik gaat maken van het aanbod van de boeren. De voormalige Catalaanse regiopresident Puigdemont heeft zich bij de Belgische politie gemeld. De Spaanse justitie had maandag een Europees arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Deze week zijn een aantal Catalaanse leiders veroordeeld tot lange celstraffen voor hun rol bij het onafhankelijkheidsreferendum van twee jaar geleden. Puigdemont werd toen niet veroordeeld. Hij vluchtte na het referendum naar België. Hij verwerpt het aanhoudingsbevel... en verzet zich tegen een poging om hem uit te leveren. Puigdemont mag een besluit daarover in vrijheid afwachten... maar hij mag België niet zonder toestemming verlaten. Het is dus Kiki Bertens niet gelukt om zich op eigen kracht te plaatsen... voor de, de WTA-finals. Daarvoor had ze de finale moeten halen van het toernooi in Moskou... maar ze werd in de kwartfinales uitgeschakeld. Het weer, enkele stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Later ook opklaringen en het is ongeveer 15 graden. Ook morgen weer regen en een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De avondspits is al vroeg begonnen zoals gebruikelijk vrijdagmiddag. In de regio Noord-Holland staan files op de A2 Amsterdam richting Den Bosch... tussen Breukelen en Utrecht, 10 minuten vertraging. A5 Hoofdorp richting Amsterdam, tussen Knoppet de Hoek en Knopen Raasdorp een half uur. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knopen Raasdorp en Knopen Velsen. 20 minuten door een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. De A22 Bevenwijk Velsen is in beide richtingen dicht bij de Velsertunnel. Dat komt door een ongeluk, omrijden kan via de A9... Op de A208 Haarlem richting Velsen, tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22, daardoor een half uur verdraging. Op de N99 Den Helder richting Den Oever, tussen Den Helder en Afrit Annapolona, een half uur onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Horselijk sale, senti come va, laat, va. Come va, senti, senti, senti come va, senti questo ritmo che va, laat. questo ritmo che sale, senti come va, Zet je dit libera, libera Mi piace così For the... presents. Prents for left. Optimal. Back when I was in the academy, we would follow every toast with a song. <tied> made you know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 I'm yeah. I met you I drink too much And that's an issue But I'm okay hey, You tell your friends It was nice to meet them But I hope I never see them again I know it breaks your heart Moved to the city And I broke down car And Four years no calls now you're looking pretty In a hotel bar And I Can't stop I'm